Het Wereldvoedselprogramma denkt dat zo'n 70.000 bewoners van de Bahama's noodhulp nodig hebben. In Noorwegen zijn in korte tijd zeker 20 honden plotseling dood gegaan. Nog eens tientallen dieren zijn ziek, maar onduidelijk is welke ziekte ze hebben. Een aantal symptomen kwam voor bij alle honden, zoals braken, bloederige diarree en een uiterst agressief ziekteverloop. Alle dieren stierven binnen 24 uur nadat ze ziek waren geworden. Er zijn geen aanwijzingen dat de honden zijn vergiftigd. Op het filmfestival van Venetië heeft de film Joker van Todd Phillips de Gouden Leeuw gewonnen. De film gaat over het leven van de Joker, de geduchte tegenstander van Batman. Het militaire drama Een An Officer en een Spy van regisseur Roman Polanski over de Dreyfus-affaire kreeg de grote juryprijs. Zijn vrouw nam de prijs in ontvangst omdat Polanski niet naar Italië wilde komen uit angst om uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten vanwege een misbruikzaak. Het weer. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. In het westen en noordwesten kan een enkele bui vallen. In het oosten en zuidoosten wordt meer regen verwacht. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de patiënten en sieren.